een Klomp met het NOS-journaal. Op de antiterreurtop in Den Haag hebben de ruim 50 landen die meededen... afgesproken om meer informatie te delen over terreurverdachten. Zo worden er meer gegevens uitgewisseld over mensen... die zich bij terreurgroepen aansluiten, zodat ze beter kunnen worden gevolgd. Ook worden er onderling lijsten gedeeld waar mensen en organisaties op staan... waarvan de financiële tegoeden zijn bevroren. De kennis over terreurverdachten wordt verzameld... bij een internationaal centrum voor terreurbestrijding in Den Haag. Bij de bewonersbijeenkomst in de Utrechtse wijk Overvecht over een nieuwe vluchtelingenopvang zijn kleine opstootjes geweest. Vlak voor de bijeenkomst hielden voorstanders een spandoek vast met daarop de tekst vluchtelingen welkom dat door tegenstanders kapot werd gescheurd. Na afloop bleven nog ruim 100 mensen napraten waarbij het soms onrustig was. Eén bezoeker is opgepakt maar het is omdat hij een agent heeft beledigd. De gemeente Utrecht was bang voor bezoekers van buitenaf. Daarom moest iedereen die naar binnen wilde zich legitimeren en de uitnodiging laten zien. De gemeente wil niet zeggen of er extra politie is ingezet. De vakbonden en bedrijven in de haven van Rotterdam praten eind deze week verder over de arbeidsvoorwaarden en een baangarantie voor de havenwerkers. Vorige week werd er 24 uur gestaakt in de Rotterdamse haven. De arbeiders willen meer baanzekerheid, nu veel werk verdwijnt door de automatisering. De bonden dreigden met nieuwe acties als de bedrijven niet met meer over de brug wilden komen. Lionel Messi is voor de vijfde keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De 28-jarige Argentijn van FC Barcelona liet Cristiano Ronaldo en de Braziliaan Neymar achter zich bij de verkiezing voor de gouden bal. De afgelopen twee jaar ging de prijs naar Ronaldo. Tijdens de verkiezing mogen bondscoaches, aanvoerders van nationale elftallen en journalisten hun stem uitbrengen. Het weer vanuit het zuiden wordt het langzaam droger en vannacht blijft het bewolkt. Het komt af naar 3 tot 6 graden. Morgen wisselvallig met opnieuw regen en aan zeekans op onweer. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, hartelijk welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan dus al door met het draaien van mooie filmmuziek. Ik had eigenlijk op de playlist staan Sam Smith Writing on the Wall... omdat hij de Golden Globe Award gewonnen had voor de beste song in de film. Maar dat heb ik vervangen door de muziek van David Bowie... omdat hij ja, helaas vandaag is overleden. Verder, een van de beste soundtracks aller tijden. Batman van Danny Elfman. Alexandre Desplat, Sir Fragid. The Song of the Sea, Bruno Collet. Uh, Still Alice en Star Wars natuurlijk. En misschien Michiel de Ruiter. Dus, ik zou zeggen, de hoogste tijd om te beginnen. En dat doen we met uh, David Bowie. Uh, overleden aan kanker op 69-jarige leeftijd... Hij heeft mooie muziek gemaakt, onder andere in heel wat films, The Man Who Fell to Earth, uh, The Snowman en The Falcon. This is not America. Bowie. Helaas overleden aan kanker. 69-jarige leeftijd begreep ik. Uh, ik draai nog een nummer van hem. En dat is ook een heel bekend nummer uit de film. En uh, dat is uh, uit de film. Even kijken hoe dat ook weer heet. Wild is the Wind. Uh, oorspronkelijk in de film gezongen door Johnny Mattis. Maar ik vind zelf de uitvoering van David Bowie eigenlijk de mooiste. Dus Wild is the Wind. Zoveel moois gemaakt. Maar ik vond dit wel twee speciale nummers om op deze avond te draaien: Wild is the Wind en Twist is Nat America. Alle twee uit de filmmuziek. Uh, dan kom ik bij een heel mooi thema uit de film Ant-Man: een science fiction film, actiefilm. Dr. Hank Pym heeft een stof ontwikkeld. waardoor hij mijn theorie enorm kan verkleinen en gelijktijdig het veel meer kracht kan geven. Hij verwerkt dit in een speciaal pak en de militaire potentie wordt snel duidelijk. Pim wil er echt niets van weten, maar het wordt door zijn assistent Darren Cross buitenspel gezet. Pim moet de hulp inroepen van de watzullige inbreker Scott Lang... om door middel van het spectaculaire Ant-Man pak de duistere plannen van Cross te vereidelen. En de themamuziek is eigenlijk fantastisch. En het komt uit de film Ant-Man, gecomponeerd door Christophe Beck. Thema. Openingstrack, track, uh, theme van uh, The Ant-Man, uh, gecomponeerd door Christophe Beck. Prachtig nummer, het eerste nummer. Uh, de rest is trouwens ook niet onaardig, maar de tijd schiet te kort om er veel van te draaien. Ant-Man. In de, de, de rubriek van de Volkskrant is deze film op de 33ste plaats geëindigd door de lezers van de Volkskrant. Uh, dan gaan we naar een van de grootste soundtracks aller tijden uit de film Batman, Danny Elfman. En die muziek is zo fantastisch. Ja, de, als je echt een filmmuziekliefhebber bent... mag deze zeker niet in je collectie ontbreken. Het Batman-thema. Duister en sinister. ...muziek voor Batman, inclusief... ...kerkogel en duivelse koorpartijen... ...geldt inmiddels als een klassieker. Maar Danny Elfman stortte bijna in... ...tijdens het componeren. Tot dan toe had ik alleen maar eigenzinnige comedies... ...gedaan, zei Elfman dit jaar... ...tegen de New York Post. Niemand behalve Tim wilde dat ik aan de film meedeed. Ik moest mezelf echt bewijzen. En dan eiste studio Warner... ...ook nog eens dat hij samenwerkte met... ...popartiest Prince, die voor de film... ...acht nieuwe liedjes schreef. Eh, ja... Fantastische muziek natuurlijk. En ik ga er nog gewoon een paar draaien wat het zulke klasse muziek is. Batman to the Rescue. Tim Burton was in elk geval niet blij met de aan hem opgedrongen soundtrack. Hij voelde zich niet in staat om de liedjes van Prince fatsoenlijk in de film te integreren, zegt hij in een interviewboek Burton on Burton. Het lukte me niet om die liedjes te laten werken en zodoende deed ik onrecht aan zowel de film als aan Prince. Ja, de muziek van Danny Elfman is dat niet natuurlijk. Die past als gegoten bij deze film. Ik doe er nog twee nummers van deze magnifieke soundtrack. Soundtrack. De laatste zes nummers van deze soundtrack zijn eigenlijk heel, heel, heel bijzonder. Ik kan ze niet allemaal draaien, dat gaat veel tijd zetten, want het duurt 20 minuten bij elkaar. Maar ik doe er nog één van die laatste zes: Up the Cathedral. zover de prachtige soundtrack, Batman, Danny Elfman, een, een, echt een top soundtrack. Uh, maar goed, we moeten door in dit programma. Het is een vrij lang nummers die ik, dus ik ga hem toch afbreken. En dan kom ik bij een film terecht. Dat is Suffragette. Suffragette film van uh, muziek van uh, Alexander Desplat. Suffragette volgt de begindagen van de feministische beweging in het Verenigd Koninkrijk en hun strijd om, in, om een van de meest fundamentele grondrechten, stemrecht. Maud Mulligan uh, gespeeld, uh, Maud, gespeeld door uh, Carrie Mulligan is een jonge werkende vrouw in de feministische beweging aan het begin van de 20e eeuw. Wanneer ze merkt dat vreedzaam protest niets verandert, radicaliseert ze en wenst zich tot geweld als middel om haar doel te bereiken. Muziek van uh, Alexander Desplat, en daar komt die uh, Suffragette. Suffrage, is op de 44ste plaats geëindigd in de top 100, onder de volkskrantlezers. En ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. Uh, een film die daar ook in staat, zag ik, is Song of the Sea op de 68ste plek geëindigd. Het is een uh, animatiefilm. En de muziek is van uh, Bruno Coulet. En uh, dat is een hele mooie muziek ook. Vandaar dat ik toch gekozen heb om daar weer eens wat van te draaien. Ik heb hem toen hij net uit was ook wel wat van gedraaid. Uh, the Mother's Portrait. Song of the Sea, het lied van de zee, film uit 2014. Uh, eigenlijk een familiefilm, animatiefilm. Ben en ze zijn de laatste kinderen van de Selkies vrouwen. Vrouwen bekend van Ierse en Schotse legendes... die kunnen transformeren van zeehonden in mensen. Nadat hun moeder verdwenen is... worden Ben en Swadierse naar hun oma in de stad gestuurd. Wanneer ze besluiten om terug te keren naar de zee... worden ze tijdens hun reis meegezogen in een wereld... die Ben alleen kent uit de volksverhalen van zijn moeder... Als je deze films een keer in de bibliotheek liggen, neem hem mee, want hij is zeer de moeite waard. Zowel het verhaal als de muziek. En uh, de Song of the Sea, Lise Henneken. Between is de storm gecomponeerd door Bruno Coulais. Het laatste nummer, noem Sailing, oh, won't you come with me? Where the ocean meets the sky, and as the clouds roll by, we'll sing the song of the sea. I had a dream last night and heard the sweetest sound. Echt een Ierse sfeer op prachtige muziek. Het lijkt er erg op het nummer van Lisa Hennington. Dus ik kap hem hier. Maar het is een bijzonder mooi zong. Ik vind deze uitvoering eigenlijk nog mooier als ik eerlijk ben. Kom ik bij weer een film terecht uit die top 100 van de Volkskrant. Still Alice. Alice Howland, een 50-jarige docent taalkunde aan de Harvard University. Op het toppunt van haar carrière krijgt ze te maken met het verval van haar geheugen. Ze wordt gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer en moet als sterke, onafhankelijke vrouw zien om te gaan... met de gevolgen van deze diagnose die haar leven drastisch zal veranderen. Op de twaalfde plaats geëindigd in de top 100 volkskrant. De muziek is van uh, Ilan Escheri, uh, L.A. Drive... natuurlijk weten welke film er op één geëindigd is in dat lijstje van Volle uh, Squad. Nou, dat kan ik je verklappen. Ik heb het hier voor me liggen. Even kijken, want dat is natuurlijk een hele grote knaller. Dat is geen uh, arthouse film die op één geëindigd is. Op één is geëindigd Star Wars, The Force Awakens. had 45, 46 punten. Op twee, Birdman. 4943 stemmen. De, op derde plek, Inside Out. Uh, die animatiefilm over de gedachten, emoties van het meisje. Vierde plek, Spectrum. 5 The Imitation Game, 6 The Hunger Games, 7 Youth. Oh, daar zal ik volgende week wat van draaien. 8 Mad Max, Fury Road, 9 The Martian, dat zal ik volgende week ook draaien. En 10 The Kingsman. Nou, dan kunnen we natuurlijk niet om de Star Wars heen. Uh, dat doen Han en Leah, het nummer. Mooi nummer. Componist John Williams natuurlijk. Ik kent iedereen natuurlijk ook de begin. Tune, het thema van Star Wars, wat natuurlijk vaak genoeg gedraaid is. Ik zag op de lijst ook nog even wat, welke film het hoogst stond. Een Nederlands film en dat was Michiel de Ruiter op 23. En toen ik dat las, toen dacht ik... hé, hey, eigenlijk heb ik in al die tijd nog nooit iets gedraaid uit die film. Dus vandaar dat ik een stukje laat horen van... Michael is out there, The Battle of Scheveningen, muziek Trevor Morris. Doet niet helemaal, want het nummer duurt acht minuten, bijna negen minuten, dus een stukje. De film Michiel de Ruiter, best een mooie film. Uh, mooie zeeslagen. En wat, me is blij, wat ik me herinner, zijn altijd die houtsplinters... die in de grond vlogen op die houtscheep. was geraakt door de kogels natuurlijk. Veel mensen raakten gewoon door de houtsplinters. En dat is op deze film duidelijk te zien. Mooie muziek, Trevor Morris. Michiel de Ruiter. Uh, dan heb ik nog één film op de rol staan... tot uh, de klok van 11 uur. En dat is de film The Danish Girl... muziek van Alexandre Despla. Deze film gaat in, uh, aanstaande donderdag in première... Muziek The Dennis Girl to Dresden. Het is alweer de hoogste tijd, zie ik. Dus dan kunnen we niet om dan we zo'n geënvorm van... naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en we hebben weer geprobeerd mooie filmmuziek uit te zoeken. Muziek die soms romantisch was, soms iconisch, soms bizar, soms heel bijzonder en soms gewoon heel mooi gewoon. Ik wens je heel veel filmplezier de komende week. Maak er wat moois van. Ga naar de bioscoop, huur een film, kijk op televisie. Ik zou zeggen voor zo direct slaap lekker wel te rusten en tot volgende week. See you!